Bijna in onze crimireeks bewegen we ons op glad ijs, je hoort aflevering 2.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 En Jelle, 14. En die, die vrouw van Geldof, hoe heet die? Bieke. Bieke van Poeken. Die naam zegt me niks. Maar Geldof? En wie heeft dat gemeld? Een tuinman. Hij heeft de lijken gevonden. En meneer Geldof zelf? Daar is blijkbaar niets over gemeld. even vooruit. Ik heb het al begrepen. We beginnen onze week met een gezinsdrama. Wat een kast van een huis zeg. Die Frank Geldof zal ze wel goed verdienen. Die tuin van hem is groter dan een voetbalveld. Niet overdrijven Pieter. Nou, ik dacht dat dat hier beschermd natuurgebied was. Heeft dat nu belang ja? Ah uh, commissaris madame Maart. Hido. Okay. Uh, commissaris okay. wilde jij met direct spreken want ik weet niet of dat hij daartoe in staat is. He? Wie Bruinhoge? En wel die meneer daar. Dat is hem die ons gebeld heeft, he. ah, Dat is de tuinman. Ah oh, nee nee nee nee, dat is de schoonvader, meneer van Poeken, Joseph van Poeken. Ja serieus onder de indruk. Ja, Gesaf Is hij daar binnen geweest? Voordat hij ons gebeld heeft bedoel ik. Ah ja. Enfin, nee, ik weet dat niet. He. Hij stond in ieder geval voor de deuren te wachten als ik toe kwam. De tuinman heeft hem dus eerst verwittigd. Ah ja, dat veronderstel ik, ook. Okay, ja, ja, dat weet ik het niet zo. Het is toch wel degelijk de tuinman die de lijken gevonden heeft, hè? He. Affirmatief. En wat is die tuinman? dan? Ja, van in he. dat zien we straks wel.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 Nou, mijn commissaris. Wat hebben we dan, Maarten? Zet er een haar in de breuter Bruin ogen, hou uw commentaar voor u, hè. Oké, okay. maar jij maar liever dat grap die tuinman vindt. Hé, hey, hop. Uit. jammer maar, oh, jongens, wat een stank. Niet te doen, hè. Dat arme <laughs> mens ligt hier waarschijnlijk al dagen. Hm. Recht in een hoofd geschoten. Zeg, Guido, is dat hier nu niet belachelijk warm? Ja, nu je het zegt, ja.